met het NOS Journaal. Een Frans visserschip heeft op de Indische Oceaan het cruise sinds gisteren stuurloos ronddobbert. Het schip wordt naar een klein eilandje van de Seychelles gesleept... ...en zal daar naar verwachting morgen aankomen. De Costa Allega raagt op een paar honderd kilometer ten zuidwesten van de Seychelles. Gisteren brak er brand uit in de machinekamer... ...leidde tot de uitval van de stroomvoorziening op het schip. De 636 passagiers en 413 bemanningsleden maken het goed... ...zegt de Italiaanse rederij Costa Crociere... ...die ook reigenaar is van de gekapseisde Costa Concordia.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 En de gemeente Wassenaar stelt een grondig en onafhankelijk onderzoek in naar een uit de hand gelopen borrel op het gemeentehuis. In de nacht van 13 op 14 februari zou er door een aantal raadsleden te veel zijn gedronken. En de VVD-wethouder zou ongepaste seksuele opmerkingen hebben gemaakt. Afgesproken is dat alle aanwezigen een verklaring afleggen. Het weer eerst hier en daar nog een beetje motregen. Vanmiddag op de meeste plaatsen droog. Toen een graad of elf. Ook de rest van de week blijft het zacht met soms wat motregen. En later in de week wat meer zon.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 In de Randstad staat er file op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Leidschendam en Zoeterwoude Rijndijk 5 kilometer. Op de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Gouden en Nieuwebrug 4 kilometer. Verderop richting Arnhem bij Driebergen nog eens 2. En op de A12 vanuit Arnhem naar Utrecht tussen Marsberg en Driebergen 5 kilometer. Dat is in aanrijding bij Driebergen is de linker reishoop dicht. Op de A27 Almere richting Utrecht bij Hilversum 2 kilometer.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 Okay.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 Het hippie-skippie, het blauwe hert, wordt je aangeboden door Avenue En je kan hem tijdens de Kid Adventure Week uh, uh, uh, zien bij het uh, kantoor. Ik kan hem ook aaien. Je kan hem ook zelf aaien bij het kantoor VV Zandvoort. Dus uh, wil je nou die hippie-skippie blauwe herten in je huis Mail en wa waarom? Je het Kids Adventure Week van uh, 2012. Ja, wat je het leukste vond.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 Ja, er zijn verschillende activiteiten. Even een uh, overzicht. Bak je eigen wettel bij de bakker. Dat kan. Bedenk je eigen pannenkoek. Eetelagespeurtocht-wedstrijd. De mafferondleiding in Jutters Museum. Uh, en.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 Helaas zit het vol, dus helaas ben je te laat. Maar misschien wel leuk om naar te luisteren. Dinsdag, woensdag en donderdag van 12 tot 2, hè? Ja, dat is goed dus wel. Ja, dus uh, ZFM, luister zeker. De zeker meer informatie. wil ik me eigenlijk afvragen? hè? Ja? Is dat uh, dat blauwe hippie, skippie herten nou echt? Of is het gewoon een, een grote knuffel of zo? Ik denk, ik weet het ook niet. Ik denk dat een hele grote knuffelpop is of iets dergelijks. Eigenlijk, weer om te weten. Ja. Even Ben naar de VV kan doorzemen, hè?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 Meer informatie is uh, te vinden op www.tijlersmuseum.nl. Openingstijden staan ook op die site. En uh, meer informatie is te vinden dus op www.tijlersmuseum.nl. Nou, tot zover de evenementen van Zandvoort en omgeving. Zometeen de nieuwe muziek van Emily Sandé. Haar nieuwe single heet Next To Me. En hier is Bluff. Ik bouw de bruggen van Steen. Maar zonder water, ik reis daar overal heen veel verder.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 We nemen even door um, het item met oog en oor de badplaats door, door. Elke week een item in de uh, Zandvoortse Courant. En we beginnen met nieuws over de filmclub. Want de uh, filmclub van Simon van Kolm maakt een pauze in de, in de programmering gedurende maart en april. Daarnaast vervolgt uh, de filmclub haar seizoen zodra in de bioscoop van Circus Zandvoort de digitale projectapparatuur uh, is geïnstalleerd. Thijs Okkersen heeft in samenspraak met de bezoekers hier te, hier. Besloten om optimaal gebruik te maken van de kwaliteitsimpuls die de nieuwe apparatuur biedt. Lekker muziekje, he, zo. Ja. Er zit gewoon even lekker naar jazz te laasteren. Hé, hey, um, er zijn dit jaar extra veel jonge zeehonden aangespoeld langs de kust. ...langs de Nederlandse kust. Zeehondencrash Leni het Hart in Pieterburen. Heeft momenteel uh, 315 zeehonden te verzorgen... ...en kan de alle hulp goed gebruiken. Choco uh, chocoladehuis Willemsen uit de Halterstraat wil ook graag een steentje bijdragen... ...en heeft 120 zeehonden van marsepein uh, gemaakt. Van elke verkochte Marsepijn gaat 50, uh, 50 cent naar de zeehondencrash. Steun dus ook de zeehonden in Pieterburen... ...en koop een heerlijke eetbare zeehond bij Willemsen.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 met onder meer broodjes die je zou kunnen nuttigen. Het weer en, en een verkeer gecombineerd met gebeurtenissen in Zandvoort en de directe omgeving. De lokale om omloop waar je nu naar luistert, als het goed is, is te vinden op 106.9 FM, 104.5 op de kabel en www.ziefmsandvoort.nl. Nieuw programma dus op de woensdagmiddag. Tot 12 tot 4 ZFM Lunch.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 The one to always help you through If you only didn't mind loving me the same Eh, um, ja <laughs> Kleine storing hier, hè? Uh, yeah. Wat is dit nou, joh? Eh uh, yeah. Het was net zo'n mooi liedje, ik zat er net zo goed in Drie weken ben ik bij hem hè, live in, uh, in Den Haag in de Paard van Trooien. Okay. zonde man, Jonathan Jeremiah. Maar ze hebben gewoon helemaal overnieuw doen, want ik vond het ja, zo doe fijn. Maar even, even, doen paard even. van Trooien Den Haag ben ik erbij, 12 maart. Kijk. Jonathan Jeremiah live. Ja, ik weet niet wat het was, maar uh, een kleine story kan gebeuren toch? Kijk, dat brengt ook weer wat. Live, hè? Ja, alles is live. Alles, dat merk het is gewoon live, het is nooit opgenomen. En dat brengt ook weer wat zwaar, charme hier in dit radioprogramma toch? Een keer een beetje afwisseling. Zeker weten. Jonathan Jeremiah finds an album, A Solitary Man. Is it if you only? I cannot offer you another life, least, nothing a million miles away.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 You only didn't mind loving me the same. I can't win. I can't rain. I will never win this game without you. ze nog naar uh, Zintijd Poont gekeken? Nee. Jij wel? Nou, dat was toch wat? Ja? dus. Ja. Het is een nieuw programma op de zaterdagavond. Dan dus zou je prime time. Iets voor negen was er een, uh, dus een nieuwe programma Zintijd Poont. En um, dan gaan ze, gaat Poont gaan kijken wat scoort en wat niet scoort. Oké. Okay. Nou, het eerste programma die ze uitzonden heette Phil. Nou, ik zal het even uitleggen hoe het eruit zag. Allereerst zag je een bad en dan zag je die rutscher van Po ja. Zag je dus um, dat bad... Vullen ja. Nou dat duurde ongeveer uh, Tien minuten Toen kwam er een vrouw binnen met Ik denk wel uh, tien centimeter hoge hakken Kort rokje, Denk je nou Dit kan nog wel wat worden Maar er is nog niks gebeurd hè? Ja. Die vrouw loopt een beetje rond daar Die kleedt zich langzaam uit Die, uh, Op een gegeven moment uh, Zie je ze beide uit beeld zijn En zeg je schat Wanneer, wanneer kom je nou?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 What the fuck. Dat, Dat was, was het. Garage. Nou ja, er zijn weinig kijkers getrokken voor een zaterdagavond dan. 164.000 kijkers maar. Huh. Toch beter niks hoor. Ja, dat is ook weer zo. Hè. Hey, uh, Linda de Mol, ik hou van Holland, trok 2,2 uh, miljoen kijkers. Dat was een uh, stuk beter. Ja, ik heb een stukje gekeken. ja. En uh, ze begonnen uh, weer goed, moet ik zeggen. Het was weer uh, echt lachen. Ik heb weer uh, gelachen. Met uh, Guus Meeuwis en uh, Jeroen van Kante. Ja, Tannen, was dat weer leuk? ja. Uh, Nick maar ja. tegen Simon, 1,1 miljoen kijkers. Maar dat is, uh, Ja, ja. oké. Okay. En ja, de, jij wou nog iets vertellen over wat als? Ja, hè? dat is een nieuw programma op RTL. Voor mij is dat uh, gisteren voor het eerst was het toch bezig? Nee, nee, nee. Uh, het is al. Het uh, uh, ja. nou, Ik heb gisteren voor het eerst gezien. En uh, het zijn allemaal kleine sketches van de dingen. Nou. En dan gaan ze, wat als. als dus gisteren bijvoorbeeld. Uh, wat als uh, niemand kon fluisteren? <laughs> dus dan zit, zit ze in een uh, in een sketch? Want een man wordt verhoord door twee recherches. Nou, en dan wordt er verteld van ja, uh, je moet daar nou gewoon je naam op geven, want ja, dan kunnen we, kunnen we door en. Nou, als je verdacht, zeg, ja, maar als ik, als ik die namen doorgeef en ik doe een stap buiten. dan wordt die doodgeschoten en afgemaakt. Ja. Zegt die agenda, maar we kunnen. nu uh, uh, niet meer de tijd weer regelen. en. Uh, uh, een, een, een woning met uh, bescherming en zo. Zitten uh, die. een uh, en een zes, tegen de andere. te verluisteren, maar ze kunnen het dus niet. Dus. zitten zo. Ja, maar we kunnen toch niet garanderen. dat hij. Uh, bewaakt wordt. Dus ja, maar dat weet je, hij toch niet. En. Uh, zegt die verdacht zo. Ja, maar ja, jullie kunnen toch niet garanderen dat ik wel beschermd word en dat, ik wel, dat er niks gebeurt. Zie je die twee recherche fluisteren? Heeft, zou je ons gehoord hebben? Nee. Dat is wel iets raars. Of dan zitten ze in een rechtszaal. In een. Uh, in een rechtszaal. Ik, ik vroeg het niet en, helemaal meer. Nee, nee. Nou zitten ze dus in de rechtszaal zo, en dan gaan ze kinderen kinderachtig doen. En een politie en een uh, Sinterklaas die dan bij de, bij de recherche zit. En dan die, die, die moord gaat proberen op te lossen. Ja, en dan komt hij daar aan en... Oh, hier staat een stukje terug. En staat hij uh, daar van... Nou, blijkbaar zijn er uh, niet zo'n lieve kindjes hier geweest... En dan gaat hij een verdachte neemt op schoot. En dan zegt, hij, dan zegt het meisje Ja, ik heb een tekening gemaakt voor Sinterklaas En ze zegt, ah, Sinterklaas houdt van tekeningen. zo, nou, nee, raar is het. Ik snap ergens. Maar, maar je maar moet het gewoon gaat, zien. Ja, ja, het ken het, zien. Het, ik ken het programma. Ja, je het je is het zeg het maar om, zo. Om het te snappen en leuk te vinden. Ja, het is een, het is een, het is het, uh, een programma. Is, dan hebben ze sketches. Yeah? Ja. Dus uh, st uh, stukjes uh, wat is gefilmd. En dan is het toch wat anders. Dus ze uh, hebben bijvoorbeeld een normale sketch. Bijvoorbeeld in een discotheek. Ja. En dan is, zeggen ze, wat als een, uh, een Ringtone een, een hit was. Ja. En dan hoor je gewoon dansmuziek en op een gegeven moment hoor je die Nokia ringtone. Ja. En dan zie je mensen allemaal losgaan. Ja, het is geen strook ge uh, uh, wat als Facebook uh, niet werkte een dag. Ja. Ja, dus dan zag gewoon mensen op de straat lopen met van die grote microfoons en dan stonden alles om te roepen. Ja, ja, ja. ja. ja dat vind vind ik ding. leuk. En, uh, ja, ja, ja, ja. Ja. Ja, het is best een leuk programma, hè? Best een leuk programma. Ja, wat als elke, uh, ja. <laughs> elke zaterdag elke uh, zaterdag gezien om het werkt hier op vier hè om uh...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 Oh, dus uh, die navigatie waar je gaat piepen als er een uh, flitspaar staat, die mag niet meer ja. ja, in Nederland is dat, uh, is dat wel normaal, dat heeft uh, elke ja. navigatie. Maar daar kan je dus in Frankrijk nu echt een, uh, een boete voor, voor krijgen. Afgelopen maand is een wet in werking getreden die navigatierapporteur verbiedt. Die dus die locatie uh, van camera's uh, uh, uh, de snelheid meet tonen. Zelfs als de navigatie uit is, bedraagt de boete nog 1500 euro. Fransen overwegen ook om een ademtest om het verplicht in te stellen in de auto. Het apparaatje kan als rijder gebruiken om te kijken of je te veel alcohol hebt. Veilig verkeer in Nederland vindt het overigens onbetrouwbare dingen. Oké. Okay. Hmm. Ja, ja het, is, het is een beetje, een beetje overtrokken. Maar in Nederland heeft het er ook over gehad om dat te doen. In, ja, maar in Nederland. Uh... Even zeggen, het is geen, goed, uh, geen slecht plan. Nou, ademtester bloeien. Ja. ja, ademtesters vind ik goed. Met navigatie is toch een beetje onzin ja, 1500 euro, dan moet je gewoon uh, alsof je drugs aan het verstoppen bent. Maar het gaat nou, dan gaat toch wel met... niks meer verdienen op die administratiekosten. Dus ik kan beter, dat soort dingen. Beter op die dingen doen, ja, zeker weten. Hey, nieuwe muziek nu. Vorige week ook gedraaid. En wat is dit lekker zeg? Leafields the expressions, and you're the kind of girl. No party bij zondag in Kennermeland. Goedemiddag! Zondagmiddag van CFM Sanford En de lopen bijna ten einde. Maar we hebben nog Eredivisie voetbal. We hebben drie einduitslagen in de Eredivisie, Aldo. Ja, Ajax tegen uh, Excelsior. Excelsior thuis tegen Ajax. Ja. En Ajax heeft gewonnen met 1 tegen 4. We hebben nog PSV tegen Feyenoord. Die wedstrijd was spannend, is spannend.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 1 wedstrijd werd het gestart om half 5. Uh, half AZ tegen Heerenveen. Teststand is daar 0-0. En in Engeland is er ook een mooie wedstrijd gespeeld. Arsenal tegen Tottenham Hotspur. Eindstand was daar, is daar uh, 5-2. Van Persie 1 doelpunt. En hey, uh, vanavond ja. vindt de nationale Songfestival plaats. Nou heb ik helemaal niks met Songfestival. Maar dan heb ik hier. Uh, de reacties van de van de uh, personen die meededen okay. en dan dacht ik weer wat een overtrokken boel zeg hier, Pearl Josephson, je lijst wat zij gezegd ik ben gezegend ik kan leven en wat ik het leukste vind om te doen is zingen okay. je wel. Ivan Perotti die ik te gek vind, dus, die is echt heel goed ik houd enorm van vertolken maar minder van het circus eromheen nou heel goed dat ah. dit dat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 <laughs> Klaar! Einddiscussie. Vanavond is dus op tv de National Song Festival. Facts running down Korea liedje van Athlete en... And... Athlete, Athlete en Wires. En daarmee eindigen wij deze Zondag in Kennemerland. Voor deze zondag 26 februari 2012. Aldo, dankjewel. Rudy, ook bedankt. En uh, volgende week weer een nieuwe editie van Zondag in Kennemerland Met uh, Rob Harms en Albert-Jan Vos. En die week daarna ook. En wij zijn het pas over uh, drie weken. Kijk er 1. Een...